7 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Ongeveer om deze tijd begint de persconferentie van premier Rutte. Naar verwachting gaat hij een flink aantal versoepelingen van de coronamaatregelen bekendmaken. De persconferentie is te volgen via NOS.nl en bij de NPO. KLM zal offers moeten brengen en ook naar de salarissen moeten kijken om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen. Dat zijn minister van Financiën Hoekstra na een debat met de Tweede Kamer over de voorgenomen steun van 2 tot 4 miljard. KLM is van vitaal belang voor de economie, vindt het kabinet, maar het geld wordt niet zomaar gegeven. Eerder zei minister van Nieuwenhuizen al dat eisen worden gesteld aan duurzaamheid en hinderbeperking. Ziekenhuizen lopen door de coronacrisis zeker 2 miljard euro omzet mis en naar verwachting de komende jaren nog zo'n 3 miljard vanwege de voorbereiding op eventuele nieuwe uitbraken. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen... vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om compensatie... omdat ziekenhuizen anders het hoofd niet boven water kunnen houden. IC-artsen pleiten voor structureel zo'n 600 extra IC-bedden... voor coronapatiënten. Denk-fractievoorzitter Farid Azarkan zegt dat hij aanblijft... ook al heeft het bestuur hem uit de partij gezet. Hij benadrukt dat hij is gekozen met veel voorkeursstemmen... Bij Denk rommelt het al maanden door een machtsstrijd tussen Azarkan en Kuzu aan de ene kant en voorzitter Usturk aan de andere kant. Onder meer de partijraad en de jongere afdeling van Denk willen dat Usturk vertrekt, maar die is dat niet van plan. En Florian Schneider, medeoprichter en gezicht van de Duitse elektroband Kraftwerk is overleden. Kraftwerk wordt gezien als grondlegger van de elektronische popmuziek. In 2014 kreeg het Kraftwerk een Grammy voor het gehele oeuvre. Florian Schneider is 73 jaar geworden. Het weer? Vannacht helder, in het binnenland mogelijk een graadje vorst. Morgen weer zon en af en toe wat wolken en 13 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staan momenteel geen files...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 We geven elkaar dan de ruimte. In de supermarkt, op straat en onderweg. Want alleen samen kunnen we anderhalve meter afstand houden. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM Met nu ZFM oud Zandvoort. Maar die zegt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 toen zijn ze dus hier uh, op het uh, wat nu het uh, Gashuisplein is, waar vroeger het huis stond met de smederij. Even voor de luisteraars, hier op het Gashuisplein, want de oudere Zandvoorten kunnen zich dat het herinneren. Het Gashuisplein werd gesplitst, het waren dat waren wegen. twee wegen. Vroeger had je maar vier straatjes in Zandvoort, de, de, de, de Kerkstraat, de Baan, Rozenobelstraat en... Uh,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 Maar dat was hard werken voor je? Dat beide. was heel hard werken. Er was ja. helemaal niks natuurlijk. Nee. Er was, er was Ook geen gereedschap. Dus nauwelijks gereedschap. Was nauwelijks gereedschap. Nee. Dus, nou, dat is een van de grondslagen van de, uh, de koolpit eigenlijk. Want op het moment had hij... Uh, hij had dus helemaal niks. En hij had een slijpmachine nodig. En toen dacht hij van, weet je wat, ik maak er, ik maak er zelf een. En... Uh,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 Bescherming uh, is hij dus in die grote vlaggenmast geklommen met een touwtje in zijn mond om een touwtje erin te doen. <lacht> ik heb er nog een foto van. dat hij dat boven die vlaggenmast. die vlaggenmast zit is, is overal. <lacht> en hij werd, werd meteen bekend ook, want ik heb begrepen dat paviljoen Zuid ook door hem de staalkonstructie... werd gemaakt. En... Die heeft hij ook gemaakt toen. Dat was het normale over werk. 1951 1952? Ja, ja, Kan ik me dat als kind herinneren? Maar er stond ook af en toe een, uh, uh, laten we zeggen, uh, plotseling een. Uh,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 aan de voorkant, we keken zo de, zeg maar de kleine krocht in. En uh, dan hadden we slaapkamer, slaapkamer en een keuken. En dan had je een kantoortje. En daarachter had je dan de smederij. Maar je vader zag je nauwelijks. die was alleen maar aan het werken. Nou, dat voel hij werkte ook aan huis. Dus ik, uh, ja. Ja, ik heb hem vrij veel gezien. Ik heb daar vader altijd wel vrij veel gezien. Ja. Hoe ging het in de familie? Je broer? Je... Ja, ik heb je één noemde... broer. En uh, nou, ja, we zijn gewoon hier naar de school gegaan en uh, daarna naar de middelbare school, het Triniteitsdyceum. En uh, daarna zijn we gaan studeren. In Delft en ik eerst in Eindhoven en uh, later in Amsterdam. Jij wou niet het vak van smid in? Nou ja, toen waren ze al geen smid meer natuurlijk. Nee. En, uh, dus Toen we er meer op school zaten, toen was er al een fabriek. Toen, toen zaten we op de Hoge Weg. Want we hebben ja, hier tien ja, ja, jaar gezeten. Wacht even, we gaan even voordat we naar de Hoge Weg gaan. Uh, op een gegeven moment zegt het college van BNW... ...we willen dat Gashuisplein gaan we herinrichten. Die panden moeten daar weg.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 Toen zijn ze gaan experimenteren om dus zelf zo'n machientje in elkaar te zetten. Nog steeds hier op gasesplein. Nog steeds hier op het ja. ja. Of nee, niet gasraja. Ja, hier, nou, hier. dat heette geen gasensplein toen. Dat, dat heette dat Roosnaopelstraat. Ja. ja. En uh, nou, dat is gelukt. En dat uh, heeft hij daar de markt voor gezocht. En een van zijn eerste grote klanten, dat was de Falcon fabriek van Hollandia Kattenburg. Die maakte regenjassen. En die ging plastic regenjassen maken. En die heeft toen een hele serie machines besteld.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 ik denk vlak voordat we naar uh, de Hoge Weg gingen. Toen ging mijn vader internationaal werken. En ja, toen heette de machine. stond een bord op technische apparaten. Fabriek Ajevers tegen. Maar ja, er is geen Rus of uh, Duitser die daar iets mee heeft. Dus toen uh, kwam hij een naam tegen in een van de boek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 Inmiddels wel, ja. Maar het is nog steeds goede muziek. Eh, goedemiddag luisteraars in Zandvoort, regio en ver daarbuiten. Wij zijn met het programma bezig, zetten we hem Oud Zandvoort. En we praten met Sjaak uh, Verstegen, uh, de zoon van Nol Verstegen. Onder de oude Zandvoort, is goed bekend. De man vroeger van de smederij, daar later van de technische apparatenfabriek, uh, genaamd De Colpit. Of ik moet het goed zeggen, de Technische Apparatenfabriek AJ Verstegen NV. Ik hoop dat ik het toch goed heb gezegd, ja. Dat Jaren. is helemaal goed. En we hebben in de eerste periode zitten praten over de start op het dorpsplein, daarna gasthuisplein. En we zijn balans op de Hoge Weg, Hoek Duinweg, waar nu de brandweer zit. Uh, daar wordt de fabriek wordt daar voortgezet, er wordt een verdieping bovenop gezet. Nee, nee, dat is is helemaal... dat in één keer gebouwd? In één keer gebouwd, ja. ja, ja.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 Nou ja, ik was natuurlijk de, geen de, kind meer toen. Dus, nee. uh, dus ik, uh, ik ging vaak mee op beurzen en zo. Dus ik, uh, en va vaak mee met, met, met mijn vader als hij naar klanten ging. Ik, uh, ik vond dat altijd ontzettend leuk. Ik heb dat heel lang gedaan. En... Uh,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 Dan gaan we uh, op uh, 28 januari 1971: wordt het uh, pand in Noord geopend. In Nieuw Noord. En wederom half Nederland aan beroemdheden, aan directeuren van uh, kunstnijverheid en weet ik veel wat, kop naar zon voor toe. Ja, het uh, was een uh, gebeurtenis. Ja. Ik kan me dat uh, nog uh, levendig herinneren. Vertel, hoe ging dat die dag? Ja, hoe gaat zoiets?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 Er is er ooit één machine van gemaakt. Hij is er een half jaar mee bezig geweest. en een verschrikkelijke lola gehad. Ja. <laughs> maar je kan voorstellen, daar word niet rijk van. <laughs> maar hij was bezig. Hij, was bezig. Ja. hij had een verschrikkelijke pret, verschrikkelijke pret in. Hij kreeg hij ja. nooit terug op het beslaan van paarden, hoeven en dergelijke. Nou...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 En dan zegt hij zegt ja, we moeten even bellen, want we hebben een probleem. Want een van die paarden heeft een los ijzer. Als oh, mijn vader is geen probleem, dus die doet de koffer van zijn auto over, pakt zijn gereedschapkoffer... haalt het ijzer los, <lacht> slaat hij nagelrecht en, uh, en pakt, het, uh, pakt het achterbeen van het paard en dan slaat hij hoeft weer onder. <lacht> het ijzer. <lacht> Ik heb het uit bij zijn zelfverbaasd gekeken. <lacht> En dan zo, nou, dag. Ja. Dat was echt uh, een verbijsterende ervaring voor die mensen. Ja. Boulevard maar een Mooi verhaal, Boulevard Paulensloot, ja. Komt iemand in zijn tenniskleding? Ja. ja, het was wel even een van de mooie... We gaan weer even naar de MUZIEK Waar ter wereld dik op kwam Nimmer trof ik zo een wende Als in oude Amsterdam gelegen aan het ei levend zij daar vrij en blij Ron in gepoetste blikjes Vreemde vogels met hun stikjes Uit hun monden wolken rook en Sliepen zij op oliestook Spiedikouw op met hun tanden Geen parkeerplaats meer voor handen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 Daar staat een Arabier, eet patat met veel plezier, gebakken in, dat is interessant. De zijn vaderland, een Engelsman zit choc en klem between de deuren van de tram. Een dame als een tovervee in een grote BMW, wil je van trottoiren vrezen, het zal wel een Termeyer wezen. Met een vriend in de WW, Amsterdam Holladier. Big city. Pretty. En door bekken schud ze knar, ziet ze gaan en ziet ze komen, hang op aan de volle bar, lessen zij een grote dorst aan de bar, vrouw's de borst. Het wijkgebouw dat staat te trillen, als daar de gitaren gillen, want de bent uit de buurt heeft hier weer een zaal gehuurd. Ome Jaap die trekt beneden, zijn accordeon in twee. Tante Jans in de bistro. Dan dijp je uit een pool waar de trams de hoek om grillen. Of ze kat is aan te villen. En je redt je lijf, anders word je koud en stijf. Met al die mensen op een kluit, denk je soms, ik wil eruit. Eenzaam in je blote billen. Door een hoerwoud overrillen. Nee, dat valt toch ook niet mee. Amsterdam Holladier. Big city. Big city.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 Eh, goed, eh, lieve luisteraars, eh, u bent eh, rechtstreeks verbonden met het live programma Zetten Oud-Zandvoort. Eh, wilt u reageren, dan kan dat. 023 573 0393. Oftewel 57 30 39 3. Eh, we zitten live hier in de uitzending met Sjaak eh, Verstegen. En we praten over zijn vader en de coalpit.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 is geweldig. Heerlijk. Tot en met het maken van Skelters aan toe. En ja, de alles. Ja, ja, ja, alles kon. Dus, uh, dus je kan lassen. Ja, tuurlijk. Ja, ja, <laughs> alles gedaan. Ja, ja. We gaan nog even naar de muziek. Ik zou hond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 Dat de radio kwam, de trekschuit net niet, wel de paardentram. Ik heb mijn bed niet gezien, ik hield mijn ogen niet droog. Toen Lindbergh destijds de Oceano overvloog. bij de eerste tour de France stond ik vooraan en ik heb aan de wieg van de film gestaan. Ja hoor.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 En vele zandvoerters zullen zich uh, hem zonder meer herinneren. Uh, Sjaan, kan je iets vertellen over bekende zandvoerters die bij de koolpit hebben gewerkt? Ja, of ze bekend waren, weet ik niet. Maar ja, er zijn. Uh... Wie een beetje in de microfoon praten, Gerrit Loos, die woonde, die woonde vlak naast ons op de baan. En, uh, Even de baan die, voor de dus zomer. Lang... Dus dat was een van de weggetjes. Uh, Gashuisplein, hè? Ja, dat was het weggetje aan de achterkant van uh, het circus, zeg maar. Ja. En, uh, zomerlust. Uh, ja, nee, ja, zomerlust. <lacht> ja, dat is. Ja, wat vroeger zomerlust? <lacht> ja. ja. uh, nou, bakken van de werf had je natuurlijk hier. Uh, dan had je de melkboer. Uh, dat was een koper. En dan had je nog een kaarswinkel van Haastrecht. Dan had je nog een Chinees op de hoek. En dan slager Tump. Waarvan je ook speelde met de jongetjes. En daarachter op het erf van Van Saarzen. Daar waren paardenstallen. Daar kon je natuurlijk, kon je natuurlijk ook natuurlijk spelen. de paarden werden trouwens allemaal bij ons beslagen. Dat was ook altijd wel handig. En de politie die, die had daar ook zijn paarden staan.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 Jongens van Visser, van, van, van Nukkie, zeg maar, van Nico. En, uh, uh, uh, maar goed, ja, de uh, bekende standwoord. Ja, ik begin niet idee eigenlijk. Uh, de mensen die we bij de Cockpit werkt. Ja, bij de Cockpit. Karel Kras, die werkte uh, bij ons als jongetje. Die heeft heel lang nog bij de, bij de, bij de Cockpit gewerkt. En. Uh, Arie Schaap. En. Uh,